Goedemiddag, dit is onze actualiteitenrubriek met het belangrijkste nieuws van vandaag. We zijn bij u tot de klok van vijf uur met de volgende onderwerpen. In een zojuist verschenen rapport voorspelt het WAO, het werkgelegenheidsadviesorgaan, dat de werkloosheid dit jaar de magische grens van anderhalf miljoen zal overschrijden. De onrust en de gewelddadigheden onder de bevolking nemen hand over hand toe. Het leger is in staat van paraatheid gebracht om bij nodig de politie te kunnen helpen. De regering heeft nieuwe handelsbedragen getekend met China en Brazilië voor rijst en koffie. De onderhandelingen vanmiddag tussen de minister van Binnenlandse Zaken en de Bond voor Computerpersoneel zijn vastgelopen. En de minister van Justitie heeft voorgesteld om het lidmaatschap van bepaalde politieke partijen strafbaar te stellen. Spaar super. Een hoorspel geschreven door Pieter Kips. Vertaling en bewerking Ger Apeldoorn en Harm Edens. Welkom in de Hyper Spaar Supermarkt. Al uw winkelwensen onder één dak. Meer keus voor minder geld in uw eigen Hyper Spaar Supermarkt. Deze week de zes speciale Spaar Superaanbiedingen. Een 2-kilo pak suiker van 8,65 gulden voor 6,95 gulden. Een familiepak cornflakes van 9,50 gulden voor 9 gulden. Een liter pak van 4,60 gulden voor maar 3,75 een hele kilo kabanades gevoel. Pardon, juffrouw. Juffrouw, pardon. Oh, ja, meneer. Uh, kunt u mij misschien even helpen? En dat ligt eraan wat u zoekt. Ik zoek de watergruwel. Oh, nee, nee, watergruwel, nee. Dit is toiletartikelen. Ja, ja, dat zie ik. Ik ben toiletartikelen. Alleen dit stukje van hier tot daar. Ik vul de vakken. Alleen hier tot en met daar. Snap u? Ja, ik snap het hoor, fijn. Dus ik kan u echt niet helpen? Ik zou wel willen hoor, als u nou scheermesjes zocht. Nee, dan zit u nee. goed met mij. Voordeel 5 pak, business travel verpakking, nee, spaar he? super jumbo pak, 20 mesjes voor 11 gulden 70. Nee, nee, mevrouw, nee, ik wil watergulden. Ja, dan moet u dus iemand anders hebben. Dan zit u hier helemaal verkeerd. Ja, dat laat ik in de gaten, ja, maar er is hier niemand, in de hele winkel niet. Nou, dan moet u het daar even proberen bij de etenswaren. Ja, daar ben ik ook al geweest. Ik zou u wat willen helpen, maar dat ligt een beetje moeilijk. Hoezo moeilijk? Ik heb een interne opleiding gehad, snap je? Maar alleen voor de toiletartikelen. Oh, die manier. Ja, ik snap je. Oh, zeg maar, jij hebt dus een geoefend oog. Een wat? Ja, een geoefend oog. Ik bedoel, uh, jij zou dus een bepaald artikel van een afstandje zo uit het vak kunnen pikken. Goh, ja, dat denk ik wel. Ja, ja, weet je, ik denk namelijk dat ik steeds de hele tijd langs die watergruwel heen loop zonder die te zien. En misschien dat een uh, fris iemand met een geoefend oog... Ik zou u wel willen helpen, meneer. Maar in het cursusboek van mijn interne opleiding staat dat ik niet van mijn afdeling af mag. Oh. Ik heb natuurlijk een geoefend oog. Voor toiletartikelen. Dat is waar. Maar daar, ging, daar ben ik net zo hulpeloos als u, meneer. Oh. En trouwens, als meneer Kluiskamp zou zien dat ik van de toiletartikelen afging... dan zou hij me met een extra agressief schuurmiddel op de pan uitvegen. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ja, ja, nou, ja, u kunt maar het beste gewoon doorlopen. Dan komt u vanzelf op de watergruur wel een keer tegen. En dan vraagt u zich af hoe u dat ooit over het hoofd heeft Kras. Ja, Goed, dan, dan probeer ik dat dan wel, hè. Weet u zeker dat we het hebben? Uh, wat? Weet u wel zeker dat we het hebben? Oh, uh, ja, ja, volgens die man wel, ja. Welke man? Uh, die man daar op dat uh, ding, op die, uh, hoe noem je zoiets, op die intercom. Oh, ja. Ja, het is een van die zes speciale spaar super Een liter pak watergruwel van 4,60 gulden voor 3,75 Nou, dat is makkelijk. Ja? Ja, dan zit er gewoon zo'n grote rode spaar-super-sticker op. Gewoon doorlopen, dan vindt u het wel. Nee, nee, ik heb weinig tijd, zie je, dat is het probleem. Ja, ik begrijp het. Ik zou u graag willen helpen. Maar nou, voor de meeste mensen is winkelen een tijdverdrijf geworden, een hobby, een aangename onderbreking van een eentonig bestaan. Oh, ja, Ja meneer, volgens het cursusboek wel. Kijk, de vakken zijn gemaakt op het gemak van het oog. Hè. Winkelen in de hyper spaar supermarkt is geen opgave, maar een plezier. Kijk oh, oh. maar eens naar al die deodorants. Ja? Zoals die daar staan, als soldaat op een rij. Iedere geur zijn eigen kleur. Ja, mag en magins, badschuim, in pretverpakking. Aangenaam voor het oog, aangenaam geprijsd. Ja, maar ik moet Mensen vinden het spannend zelf te moeten zoeken. Het geeft ze de verrukking van het ontdekken, zie je. Ze zouden het ons echt niet in dank afnemen als wij ze gingen vertellen waar het allemaal staat. Dat bederft alles, snap u? Zeg, luister eens. Bij mij bederft u niets, hoor. Dat verzeker ik u. Oké. Ik waag het erop. Ik wijs in de richting van waar ik denk dat u de watergruwel misschien kunt vinden. Ja, heel graag. Maar niet mij de schuld geven als u helemaal verkeerd gaat, hè? Nee, nee, nee. nee. Uh, Oké, okay. um, even denken. Um... Ja? ja, ja, ja? Oh jee, als meneer Kluiskamp meekijkt, vermoordt hij me. Uh, wat bedoelt u nou weer? Daar is hier niemand. Hij zit daar ergens boven. Hoe bedoelt u dat boven? En hij kijkt mee via het gesloten videocircuit. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik kan het maar beter niet doen. Ik zou u wel willen helpen, maar wilt u nu alsjeblieft weggaan? Ik moet verder met mijn werk. Als die spuitbussen niet precies gelijk staan met de rest, dan krijg ik dat op mijn brood. Let u maar op die grote rode stikker. Ja, nou, goed, bedankt. Ik, ik zoek het wel uit. Uit een zojuist verschenen rapport van het WAO, het werkgelegenheidsadviesorgaan, blijkt... dat de werkloosheid dit jaar de anderhalf miljoen zal overschrijden. Dat is meer dan 20% procent van de werkende bevolking... De AVC, de Algemene Vakcentrale, heeft de regering uitdrukkelijk gevraagd met nieuwe initiatieven te komen om het werkloosheidsvraagstuk aan te pakken. Daarnaast wordt de regeringspartijen verweten dat ze steeds meer berusten in deze aantasting van de menselijke waardigheid. In de probleemgebieden Twente, Noord-Groningen en Zuid-Limburg, waar het werkloosheidscijfer is gestegen tot bijna 50%, wordt het leger ingezet om politie en ME bij te staan. In Enschede, het centrum van de Randstad Twente, staan de strijdende partijen steeds duidelijker tegenover elkaar. Enige tientallen fabrieken worden streng bewaakt nadat een deel van de voorraden door kleine groepen voormalige werknemers uit de opslagloodsen is ontvreemd en gedistribueerd onder de arbeidersbevolking. Grote delen van de binnenstad zijn tot verboden gebied verklaard. Terwijl jeugdbendes nachts de onverlichte straten onveilig maken, worden geschoten en boven de stad hangt de gloed van brandende barricades. Enschede, de eens zo trotse hoofdstad van Twente, was de klap van het ineenstorten van de textielindustrie goed en wel te boven, toen in de jaren 70 en 80 de overheidssubsidies en premies begonnen op te drogen en de grote bedrijven wegtrokken naar het westen en naar het buitenland. De burgemeester verklaarde vanmiddag dat het Franse veto op het nieuwe EG-voorstel voor regionale ontwikkelingssubsidies het laatste sprankje hoop op verbetering in deze uitzichtloze situatie in de grond heeft geboord. Pardon, meneer. Uh, meneer, pardon. Ah? Uh, uh, meneer, kunt u mij misschien even helpen? Wat? Ik? Ja, kunt u mij zeggen waar normaal gesproken de watergruwel staat? Dat hoeft niet precies te zijn hoor, als ik maar een beetje de richting weet. Hoe moet ik dat weten? Nou, uh, u werkt hier toch, dacht ik. Hoe weet u dat? Ik heb u een tijdje in de gaten gehouden. Oh ja? Nou, vergeet het maar. Ik ben van de bewakingsdienst, dus word ik geacht u in de gaten te houden. Oh, nou, spijt me hoor, maar ik kan niemand anders vinden. Dan moet u beter zoeken. Ik word geacht me verdekt op te stellen tussen die grote stapels met dikke perziken, En ik mag niet gezellig staan kletsen met verdachte types. Verdachte types? U heeft geen winkelwagentje, hè? Nee, nee, nee. nee. Hmm? U bent verplicht een winkelwagentje te gebruiken. Heeft u het bord niet gezien bij de ingang? Nee, ik wil alleen maar een pak watergroepen. Daar heb ik niks mee te maken. Zonder winkelwagentje kunt u allerlei dingen in uw zakken proppen. Met een winkelwagentje niet? Als u met één hand uw winkelwagentje vooruit moet duwen, dan heeft u nog steeds één hand over om te jatten. Het halveren van de jatfactor noemen wij dat bij gründelbewaking B.V. Oh ja, nou ja. Als iedereen net als u maar wat rondliep, dan zouden de winkeldieven een mum van tijd als een springhane door de hele zaak trekken. Nou, vooruit weg, weet je. En vergeet niet een winkelwagentje te halen. Ja, ja, nou ja, maar als iemand me nou ziet, dan, dan deed ik dat wel. Ik al. word niet geacht met klanten te praten. Als kluidskamp boven zit te kijken, denkt die vast dat dit een samenzwering is. Wat doet u nou weer samenzwering? Ja, u kniphoogt en ik kijk de andere kant op. En hup, drie kilo knakworst en een blik topwerter onder uw jas. Dat heet samenzwering. Er zijn daar buiten 1,4 miljoen werkelozen. En een lekker baantje als dit ben je zo kwijt. Dus vooruit wegwezen. Ja, nou, dat is nou eigenlijk precies wat ik niet begrijp. Hè? Als er toch 1,4 miljoen werklozen zijn, kun je er dan niet één of twee inzetten om de mensen hier de weg te wijzen. Ja, ja, ja, handig, handig, ja, ja, heel handig, heel handig. Moet je net hebben. Een beetje van dit en een beetje van dat. Wist u dat van alles wat hier verdwijnt 75% wordt door het personeel? Ja, handig, heel handig. Hoe minder personeel, hoe beter ik het vind. En nou opgerot. Hou er niet van dat u dat soort ideeën hier ronde zijn. Ja, maar luister u nou nog één keer, meneer. Ik neem aan dat u de zaak hier kent als uw broekzak. Als daar geen camera hing, meneer, liet ik u alles zien. Tot aan mijn broekzak toe. Ja, nou ja, dat is goed, ja. Maar ik heb u een tijdje bekeken en u loopt de hele dag op en neer door deze gangpaden. Nou, dan is het toch logisch dat ik naar u toestap als ik wat te vragen heb over die watergroep. Ja, ja, ja, zo is wel genoeg. Ik loop inderdaad op en neer door de gangpaden. Maar ik kijk niet naar de vakken. Ik doe alleen maar alsof ik naar de vakken kijk. Maar ik kijk natuurlijk naar de mensen, meneer. Daar ben ik voor. Ik kijk naar al die sluwe, onbetrouwbare, walgelijke mensen. Ik kijk naar hun handen. Ik kijk naar hun zakken. Uit het kleinste schokje van hun schouders... weet ik wanneer ze proletari staan te winkelen. Snapt u? Ja, dat ik doe ben... ik hier. Dat is mijn werk. Ja, ik begrijp dat. Dat doe ik goed. Niemand krijgt hier iets voor niks, werkeloos of niet. Begrepen? Ja, nou, ik, ik, ik ben niet werkeloos. Kijk, ik, ik heb geld bij me hier. Ziet u wel? Ik kan alleen niet vinden wat ik zoek. Ik zoek de... Dan... De watergruwel! Heb niet het lef dat woord nog één keer uit te spreken, want ik begaan een ongeluk. Nou, moet u kijken. Kom eens mee. Kom eens mee. Kom eens Kijk, even. Ja. ja, moet u kijken. Kijk, hier. Hier. Hier liggen de pennywaards. Ah, die zijn heerlijk. Heerlijk. Pennywafels zijn veel smakelijker dan watergruwel. Ja, maar ik Ieder normaal mensen had al lang opgegeven en zou genoeg hebben genoemd met iets anders. Eh, hebben ze u pas geleden ergens uit losgelaten of zo? Nee, nee. Zeker weten. Zeker weten, Jan. Nou, hè? Wat, wat dacht u ervan? Uh, wat, wat? Pennywafels. Ja, wat bent u van plan om die pennywafels te kopen? Tuurlijk niet. Nou, leg ze dan maar gauw terug. Probeert u leuk te zijn of zoiets? Nee, nee, nee. Ik houd mij bezig met het bewaken van de winkel. De storm van Grendelbewaking bv naar de controlecamera's te Zie je wel, daar heb je het nou. Meneer Kluiskamp wil bespreken. U heeft me voor een vermomming verpest. Als ik zo meteen terugkom, meneer, dan kunt u maar beter weg zijn. Maar heeft u oproepeld? hyper spaar supermarkt. Deze week de zes speciale spaar superaanbiedingen: een twee kilo pak suiker van 8,65 gulden. 65 voor zes gulden vijfennegentig. Een familiepak cornflakes van negen gulden vijftig voor 9 gulden. Een literpak watergruel van vier gulden zestig voor maar 3,75. De regeringscoalitie heeft vandaag voor de komende twee jaar... nieuwe handelsverdragen gesloten met China en Brazilië. China zal 10 miljard ton rijst leveren... in ruil voor geavanceerde magnetische monorail onderstellen... ...en Brazilië levert koffie voor straalmotoronderdelen. Na de devaluatie van alle belangrijke internationale valuta... ...op de Duitse markt na... ...is de regering erin geslaagd een aantal overeenkomsten veilig te stellen... ...die tenminste kunnen voorzien in de eerste levensbehoeften... ...voor de komende twaalf maanden. Toch verweet het consortium van voedseldistributeurs... ...waarin de vier grootste supermarktketens zijn verenigd... ...de regering vandaag gebrek aan kennis... ...op het gebied van internationale handelsverdragen... Het gevolg hiervan, al dus het consortium, is dat een groot aantal mensen zich de meest noodzakelijke etenswaren niet meer kan veroorloven. Ook sprak het haar bezorgdheid uit over de geruchten dat de detailhandel binnenkort zou worden genationaliseerd. Deze maatregel zou het gevolg zijn van het feit dat de supermarktketens niet snel genoeg de omzetbelastinggelden laten terugvloeien naar de schatkist. Wie is dat storm? Wie is die vent? Ik uh, denk dat het gewoon een klant is, meneer Kluiskamp. Ja, nee, dat bedoel ik niet. Waar is hij mee bezig? Waar is hij mee bezig? O, o, hij, hij zegt dat hij uh, watergruwel zoekt. Een klant die de watergruwel zoekt? Ja, meneer. dat kan het niet, hè? Ik heb hem in de gaten gehouden op het schermstorm. Hij is al meer dan een uur in de winkel. In die tijd is hij op de snackafdeling geweest... bij schrijfwaren, toiletartikelen, diepvriesartikelen, drank... en dat allemaal op zoek naar de watergruwel. Exact, meneer Kluiskamp. <hijf> Vreemd. Vind jij dat niet vreemd, Storm? Nou ja, hij, hij zoekt iemand die hem kan helpen. Oze, hoe heet die Storm? Weet ik niet, meneer. Weet ik niet. Ze stond met hem te praten. Het leek alsof hij je kende. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik, heb, ik heb hem nooit eerder gezien. Nog nooit? Nee, meneer. Nee, meneer. Ik, ik heb alleen maar gezegd dat hij moest oproepen. En waarom heb jij gezegd dat Job moest ophoepelen? Ik... Hij zei dat hij mij in de gaten had gehouden. Oké, nou? dat hij jou in de gaten had gehouden. Dus, dus toen zei ik oproepeld. Wat zijn we nu van plan? Niets, niets, niets, meneer. Fouilleert u me maar. Ja, misschien moest ik dat maar doen. Dus hij wist dat jij van de bewakingsdienst was. Uh, puur toeval, meneer Kom, puur toeval. Ik zei dat... Die je moest kleren, ik zei... die kleren van jouw storm. Ja, meneer. Vind je die wel zo slim, man? Oh, ik heb het, het af en toe wel een beetje warm. Dat bedoel ik niet, ik bedoel hoe je eruit ziet. Deze regenjas slappe veel toe, donkere zonnebril. Oh, te modieus, vindt u. Oh, laat maar zitten, zeg. Laten we onze aandacht bij die man houden, hè? Wij hebben zijn identificatiebewijs gecheckt met de ingang. Exact, meneer. En niets te zien op de monitor. Nee, meneer, nee, meneer. Uh, kaart in werking, kredietclassificatie A9, stemcode positief. Tja, waarom kunnen we die rotcomputer vandaag ook geen vragen stellen, verdammer? Die klote sterking. Weten we verder nog iets, Storm? Nou, uh, Nou, kom op. Maakt niet uit wat, hè? Ach, u heeft er waarschijnlijk niks aan. Ja, zeg het nou maar. Uh, nou, uh, ik, uh, ik, ik ik geloof dat hij niet van pennywafels houdt. Pennywafels. In Den Haag is vandaag het overleg tussen de minister van Binnenlandse Zaken... en de Bond voor Computerpersoneel afgebroken. Het geschil waarbij vijf computeroperateurs zijn betrokken... gaat nu zijn zesde week in... en heeft geleid tot verstoring van alle weerberekeningen en de uitkeringen. Ook is de productie en analyse van identificatiebewijzen tijdelijk ontwricht... 국민 je vond, luistert u nou toch, meneer? Ja, ik ben de hele winkel door geweest. Ik heb u toch gezegd dat ik toiletartikelen ben? Ik heb geen idee wat er om de hoek staat. Ja, maar hij houdt maar niet op, begrijp u? Ja, wie houdt waar niet mee op? Die man op die komen. Ja, nou, ik kan er niks aan doen. Ik zou u heus wel willen helpen, maar dat kan nou helemaal niet. Waarom vraagt u niet aan een andere klant? Ja, dat heb ik natuurlijk al gedaan, maar die schudden hun hoofd, ze lopen door, ze zeggen geen stom woord. Misschien hebben ze wel wat beters te doen, meneer. En gaat u nou alstublieft weg voordat ik door uw moeilijkheden kom. Ja. Ja, maar kent u hier dan niemand die me kan helpen? Nee. Het lijkt misschien om heel onbenullig hoor, zo'n pakwater maar het is echt belangrijk. Belangrijk. Is wel, wat zou er gebeuren als ik deze spuit, dus onderaan deze piramide wegtrek? He? Nou, nou, wat gebeurt er dan? Uh, zien ze dat bovenop nee. op hun beeldscherm? Zou er iemand naar mijn toek komen? de ziel. Oh! Oh! Moet je kijken wat je hebt gedaan, daar heb ik de hele morgen aan staan stapelen. Ja, het spijt me verschrikkelijk, maar ik kon niet anders. En als er nou niet snel iemand <tie> komt, dan moet ik helaas hetzelfde oh. doen met deze torenbadschuim. Ah, nee. Nee, blijft je alsjeblieft van het bad schrijven. Af en toe, kom, bees. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Nee, blijf zeg, je maar. Nee, nee, nee, Ik Ik nee, nee, nee, dat moet nee, nee, maar... Moet u zien wat die gedaan heeft, meneer Sturl? Blijf aan. Blijf aan. Als u dichterbij komt, dan gaat dit badschuim ook om. Blijf uit zijn buurt, meneer Storm. Hij meent het. U moet doen wat hij zegt. Kalm maar, kindje, kalma, maar, kalm maar. Hij gaat helemaal niks doen, hè, meneer? Nee, nee, niet als iemand mij komt helpen. Dat is dan precies waar wij hiervoor zijn. Hè, kindje? Hè, kindje? Ja, dat ja. Zo, zo, meneer, al in uw handen laat zakken, hè. En doet een paar stappen achteruit. Ja, kunt u me nou helpen, of niet? Maar natuurlijk, meneer. kalm aan, maar... Dan kunt u me vertellen waar de watervloer staat. Dan zelfs spreken meneer. Ja, waar staat er dan? Alles op zijn tijd, meneer. Staan blijven daar. Luister nou, meneer, alles komt dik voor mekaar. Blijf staan! Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Als ik die huster te bakken krijg. Oh, oh nee, hè. Oh nee, oh nee, ik wist het wel, ik wist... Hij gaat naar de perziken! Kan ik u misschien helpen, meneer? Pas op, meneer Kluiskamp, pas op. Hij dat, is gevaarlijk. Dat, dat, dat. Kan ik u helpen? Ja, wie bent u? De assistentbedrijfsleider van deze winkel. Kan ik u helpen? Ja, zeker. Ja, ik zoek iets. Ja, yes, yes. De watergnuwel. Anders nog iets? Nee, nee, anders niks. Ik kan ook nergens een winkelbediende vinden. Een winkelbediende? Die vindt u hier niet. Die zijn jaren geleden al vertrokken. Wij hebben alleen vakkenvullers. Die vullen de vakken, en als de vakken vol zijn, vertrekken die ook, hè? Meneer Storm, die vertelde me net dat onze toren met de badschuim in pretverpakking u niet aanstond. Wordt u zenuwachtig misschien van keurige rechte lijnen? Nee, niet in het bijzonder, nee. Rechte lijnen, meneer, daar hou ik van. Dit is een recht, toe, recht aan een no bedrijf, hè? Recht door zee, dat is ook ons waarmerk hier. Sommige winkels gebruiken van die graaibakken. Maar ons staan de producten in de vakken als soldaten. Dat heb ik in het leger geleerd. Ik ben wel eens maar een blauwe man geweest, maar je leert dan meteen hoe je je hoofd recht moet houden. Begrijp je wel? Bent u werkloos? Nee. Ooit in dienst geweest? Nee. Die horen daar te zitten, in het leger. Die zwervers. Ja, sociale zonder werk. Die schooiers buiten op straat, die moet je iets te doen geven, nietwaar? Die moet je op het rechte pad helpen zodat ze hier niet binnenuit verveling de badschuim omver gaan gooien, Ik u? ben niet werkeloos, ik heb een baan, ik heb geld bij me, ik ben niet tegen badschuim, ik ben nergens tegen! Mag u vragen, waarom heeft u uw handen op die blikken met perzikken, meneer? Omdat ik deze hele toren omver ga gooien, tenzij iemand zich met mij bemoeit! Daarom toe, ga weg, Huiskamp, die vent is gestoord! Schat. Wat is uw probleem, meneer? Mijn probleem, meneer, dat is dat ik nu al meer dan een uur in deze winkel loop te zoeken naar de watergruwel, die ik nog steeds niet heb gevonden. Ik heb ja, ja. niet eens een winkelbediende gevonden die me zou kunnen helpen om de watergruwel te vinden. En de hele tijd vertelt die man op de Intercom dat de watergruwel deze week een van de zes speciale spaar-superaanbiedingen is die ik absoluut niet mag missen. Zit er wel op de kruiskamp? Volgens mij zit er een soefje los. Afgehoofd, We moeten eens even naar de vloer kijken, meneer. Kijkt u nou eens naar de glans van deze vloer. U kunt hier van de grond eten. Ja. Kijk dus naar het plafond. Airconditioning, conditioning, zachte TL-verlichting, een sprinklersysteem. Wij zorgen hier voor een stof- en rookvrije atmosfeer. Wij hebben de meest moderne brandbeveiliging... ...en het meest geavanceerde evacuatieplan in geval van Oud. Ja. Dag en nacht bewakingspatrouilles. Wij hebben hier extra brede gangpaden voor onze cliënten en hypermoderne superglijwinkelmagen. we u? Soepelrijdend, probleemloos, zwenkende wieltjes, stuurbekrachtiging. Wij hebben computers die meteen de hoeveelheden in voorraad bijstellen als iemand iets uit een vak pakt. En vergeet je speurkartingsysteem niet, nietwaar? Als u een product ergens anders goedkoper had kunnen kopen, krijgt u voor ons het verschil terug. Kalmerende muziek, warm en gezellig, zodat u tot rust komt, die supergelede winkel. Oh, nee, dat had ik al gezegd. Nou ja, in ieder geval dat fantastische gevoel. Waarmee onze cliënten gelukkig tevreden en verzadigd bij de betaal en inpakbanie arriveren. Dat is hier allemaal, meneer. En u wilt ook nog, winkel bij die tak. Ja, ja, ja, u heeft hier een hele leuke zaak, hoor. Heel schoon, heel blinkend. Gefeliciteerd. Maar kunt u me nu dan vertellen waar de van staat? Voor u gaat hetzelfde als voor. Alle andere cliënten, meneer. Door het ene gangpad heen, door het andere weer terug. De opwinding van het zoeken, de verrukking bij de ontdekking. En nu ook nog vijf nieuwe smaken drinken hard. Oh, zo, laten we u niet lang ophouden. Meneer, ik ben al honderd keer door die gangpaden heen en terug gelopen. En de opwinding van het zoeken heeft plaatsgemaakt voor een anticlimax. Het falen heeft gezorgd voor frustratie en vernedering. Wat zei ik, meneer Kluiskamp? Waar moet ik heen? Meneer! Kom bij die plekken vandaan voordat u iets doet waar u later spijt van krijgt, hè? U kijkt dus toch eens van onze kant in alle rust. Als wij alle cliënten zouden helpen die niet kunnen vinden wat ze zoeken, dan is in een mum van tijd de helft van die werklozen daarbuiten buiten bij ons in dienst. Ik je die mijn blikken omgooien ben ik me voor een mum in kwijtplek, kluiskamp. Daar stop ik me altijd. Dat is mijn schuilplaats, mijn thuisplaats. Wij spijt me werkelijk, maar als jullie me niet helpen, gooi ik deze hele boel omver. We, wij zouden u graag willen helpen, meneer, maar het is Houd in niet... godsnaam mee op en vertel me waar ik heen moet. Het is belangrijk. Meneer, als u het niet weet, weten wij het ook niet. De hufte, dat was nog werkt voor nodig. Helemaal nergens voor nodig. Beheers Daar is ah, Ja, ja, een stukje mijn schuld. Maar ik krijg het wel. Helemaal nergens voor nodig. Hou je nou, hang je nou toch helemaal. Was mijn schuilplaats. Schaap! Aan rechtop staan. Raatschuldige bewakingsdienst. Hier zit meer achterstroom. Dit gaat niet alleen over de watergul. De minister van Justitie komt volgende week met een wetsvoorstel waarin lidmaatschap van een aantal politieke groeperingen strafbaar zal worden gesteld. Het gaat hierbij vooral om de talloze randgroeperingen die zich openlijk met steeds gewelddadiger acties tegen het beleid van de meerderheid van de Kamer verzetten. Op protesten van de kleine linkse partijen antwoordde de minister. Ja, partijen die aan de goede kant van de wet staan zullen niets te vrezen hebben. Het wordt alleen tijd dat zij die verzet met alle middelen propageren en die met bommen moeten gooien... voor er naar hen geluisterd wordt, weten dat we nog altijd in een democratisch land leven... waar de meerderheid beslist. Zijn reden werd door de meerderheid van de Kamer met gejuich ontvangen. En dat was het dan weer. Dit was onze actualiteitenrubriek voor vandaag. Kluiskamp, Hyperspaar, supermarkt nummer 19, district 4. Verdachte, man, blank, ongeveer 1,80 lang, 77 kilo... Grijs-groene ogen, geen bijzondere lichaamskenmerken. Identiteitskaart nummer DX4569212Z. Helaas is er geen uitdraai beschikbaar in verband met de staking bij de computer van Binnenlandse Zaken. Verzoek daarom screening door de politiecomputer. Ik, ik, ik heb de bewakingsdienst gewaarschuwd. Die vent komt er niet meer uit. Idioot, dat is dan precies waar ik die de bil wil hebben. Buiten. Ik weet niet wat voor spelletje hij speelt en dat hoef ik ook niet te weten zolang hij maar buiten speelt. Zeg tegen de bewaking dat ze wat doorlaten, ja? Ik wil niet nog meer schade, daar worden de klanten ervoor zo'n slechte publiek. Ja, ja, wat is er? Lek, meneer Kluiskamp, hij is er weer. Wat zeg je nu, hij is er weer. Uh, ogenblik, kun je hem zien, Storm. Kijk op het scherm. Blijf kalm. Zeg tegen hem dat hij weg moet gaan, ja? Meneer Kluiskamp, hij houdt iets ongericht. Wat? Zie, zie jij hem al, Storm? nee. Blijf zo kalm mogelijk, vrouwtje. dat ding wat u op je gericht houdt, hè. Zou je meneer Kluiskamp kunnen beschrijven wat dat is? Ja, nogal wiede. Juist. Het is zo'n stom brandblusapparaat. Oh, een brandblusapparaat. Waar ben je? Ik ben op de drankafdeling. Kunt u alstublieft opschieten? kalm Kaleman, meisje. We komen eraan. Heel, we komen eraan. Ze is op de drankafdeling. Ze is op de drankafdeling. Als hij dan naar de haal gaat... Storm, rennen, rennen. Lijkt u dat wel slim, meneer? Bij die man werk ik als een rode lap op een stier. Als hij mijn gezicht ziet, dan trekt hij aan de hendel. Ja, ja misschien heb je gelijk. Maar ik heb een idee. Waarom ga jij de watergruwel niet zoeken? Huh? Oh, dat is geen gek idee. Juist, dan probeer ik tijd te rekken. We moeten alles proberen, Storm. Ik kan jij? Geef je de volle laag. Staan. Daar, hier. Nee, nee, daar. Zo. Daar, ja, ja. Ja, hier. Nee, nee, laat maar, als u maar blijft staan en niet bewegen. Goede, meneer Kluiskamp, er komt erin en daar ja, nou, nou, ja. We willen allemaal een happy end. En die komt er ook niet waar, Ja, meneer? dat is van u, ja. U bent nog steeds op zoek naar de watergruwel. Ja, ja. Weet u zeker dat u niet iets anders werd? Ja. Ik geloof namelijk dat het op is. Dat ligt u. U maakt er nog steeds reclame voor. Oh, maar daar moet u niet al te erg op letten. Dat is een voorbespeelde cassette uit Almere. Die krijgen alle filialen iedere week. Dit is een mutie van goede geloof, tenslotte via de regering. En die moeten dan op een of andere manier de restanten van een vorige handelsblunder zien ja. ze vragen niet aan ieder filiaal afzonderlijk wat die nog in voorraad hebben. dat kan ze trouwens niet schelen. u heeft watergruwel. hoe weet u dat? gewoon omdat iemand me dat gezegd heeft. Ik, Kluis, hoe kan ik nou weten ik heb eigenlijk. nee, nee, niemand beweegt zich. niemand. spijt me jij ook niet. ja, zo komt u geen stap verder, hoor. weet u dat? badschuim omver gooien, dat is nog tot daar aan toe. Maar een brandblusapparaat, dat is een gevaarlijk wapen. U heeft iedereen de winkel uitgejaagd met uw handstilreizen. Ja, zorg dan dat iemand me helpt. Storm is al voor u aan het kijken. God, wat heb ik daar nou aan? Eén zo'n debiel. Waar is de rest van de bewakingsdienst? Ik controleren de pasjes bij de ingang in de hoop dat we daarmee mensen zoals u buiten houden. Nee, het meisje blijft hier. En jij, hup, ik, jij gaat hulp halen. Op. Ik, ik zei toch dat ze bezig zijn? Ja, zoveel tijd hebben we niet meer. Het is echt niet. ...denkbaar dat de watergruwel op is. Wie heeft u trouwens gezegd dat we nog hadden staan? Een kennis. Wanneer? Vanochtend. Ah, daar heb je storm. In pakwatergruwel, zo goed. Uitstekend. Nou, kijk eens aan meneer, kijk eens aan we boffen. Wint u niet? Ja, wacht reden? even, wacht even. Waar stond dat nou? Waar stond het? Waar? Waar? Ja. Daar ergens, in een van die zijpaden. Ja, maar kunt u me nu wijzen waar dat was? Waar dat was? Waar dat was? U kunt ook te ver gaan, hè? Wat nam nou op met je watergruwel? Waar stond dat pak? Storm. Dat weet ik veel. Dat weet je wel. Nee. Nee. Er zijn hier zoveel gangpaden. Lijkt me op een doolhof. Ik liep er toevallig tegenop. En toen heb ik een, een pak van de plank gegaaid. En mijn ik toe gerend. Weet ik veel waar dat was. U verdomme. Dus u wilt nog een pak? Nog een pak? Nee, nee. Ik hoef niet nog een pak. Ik hou niet eens van watergruwel. Ik wil gewoon weten waar die... Pakistan! Ik geef het op, die vent is gek. Help, meneer Kluisko. Eh, so Zo zijn ze, hè, die gekken. Oh, oh, oh. Ik heb het geprobeerd. Ik heb mijn best gedaan. Natuurlijk, natuurlijk. Nou, kom, geef u mij dat brandblusapparaat maar. Ja. Ik zal het u maar vertellen. Juist. Kunnen jullie misschien nog helpen? Wij willen u graag helpen, meneer. Daar zijn wij toch voor. Als u nou dat brandplusapparaat voorzichtig deed, hè? Ja, juist. Uitstekend. Goed zo, goed zo, goed zo. Ja, neemt u hem me even mee, meneer Storm? Neem niet dat brandplusapparaat, Storm! Die meneer! Komt allemaal door mijn broer. Natuurlijk. Hij heeft het vanochtend verteld. Zo. Dat hij de watergruwel had uitgekozen. Oh, dat is inderdaad zeer smakelijk. Wat lekker hoor. Het is een moeilijke jongen. Altijd al geweest. Tegen de draad in. Ah. En nou, die nieuwe vrienden van hem... Die deugen niet. Is ook niet makkelijk, is ook niet makkelijk, hè? Dan nou, deze kant op, ja. Klus. ja, nu even niet, Storm. Ik moet om een baan denken, begrijpt u? Want het komt bij je persoonlijke gegevens te staan. Natuurlijk. Familieleden met politieke verdachte achtergrond. Ik dacht dat ik het tegen kon houden voordat er iemand achter zou komen. Natuurlijk dacht u dat. Met die Daar. Maar ik kon de juiste plank niet vinden. Niemand, niemand wilde me helpen. Zo, dat spijt me inderdaad. Verschrikkelijk. Maar ik heb u al verteld dat we het vreselijk druk hebben nu. Misschien kunnen we het nog redden als iedereen helpt zoeken. Nou, we vinden het toch wel een keer. Ja, deze kant op, maar... Kluis, ja, wat is dat nou? Volgens mij probeerde je om iets te vertellen. Ja, dus hoe minder wij luisteren stomme hoe beter, hè? Heb ik gelijk of hebben ik geen gelijk? Ja, ja, maar... maar ja, wat nou? Um, Oh, zo'n storm. En nu wil ik verder niets meer horen. Hoor. We onderbreken deze uitzending voor een extra bulletin. Zojuist ontvingen wij het bericht dat een bomexplosie grote schade heeft aangericht in een filiaal van de Hypersuperspaar supermarktketen. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen, maar voor duizenden guldens aan levensmiddelen werd de wijde omgeving ingeslingerd door de kracht van de explosie. De verantwoordelijkheid voor deze actie werd opgeëist door het FVVVV, het front voor de verspreiding van voedsel onder het volk. De minister van Justitie, de heer Bug, heeft nogmaals gepleit voor snelle invoering van zijn wetsvoorstel. Meer hierover in een volgende uitzending. U hebt geluisterd naar... Spaarsuper, een hoorspel geschreven door Pieter Gibbs in de vertaling en bewerking van Ger Apeldoorn en Harm Edens. De rolverdeling. Erik werd gespeeld door Michiel Kerbos. Het winkelmeisje, Debbie Korper. De heer Storm, Allard van der Scheer. De heer Kluiskamp, Ab Abspoel. En de verslaggever was Gerard Zonder. Technische realisatie. Tom Prudon en Ferry van Nimwegen. Regie Hero Muller.